Binnen zit Rob Trip. Ja, ik weet niet wat u ervan vond, van die langverwachte toespraak vandaag van Obama in Berlijn. Maar ik las vanavond toch nog eens een deel van de speech terug die John F. Kennedy hield, precies 50 jaar geleden. Ik denk dat Obama's tekstschrijver dat ook heeft gedaan, toen de handdoek in de ring heeft gegooid en heeft gezegd, no, I can't. Goedenavond en welkom bij dit oog op woensdag over zaken die je kort geleden nog voor onmogelijk hield. De VVD bijvoorbeeld, die afscheid neemt van de heilige 3%. Het begrotingstekort mag groter worden. We gaan eens informeren straks in Den Haag. Maar ook de Amerikanen en de Taliban die gaan onderhandelen over vrede in Afghanistan. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling van de invasie in Afghanistan van de Amerikanen. Dus waarom gebeurt dat toch? Wat is de inzet? En waarom gaan ze dat doen, trouwens, dat onderhandelen in Qatar? En verder, alles over een nieuwe Maya-stad. Die is ontdekt in Mexico. Hoe bijzonder is die vondst? En om vijf voor twaalf miljonair of miljardair zijn... is ook geen pretje. Als de eindtune klinkt, dan weet u waarom. Maar eerst het nieuws van... Woensdag 19 juni. Woensdag 19 juni, onthoud die dag. De dag dus dat de VVD de heilige 3 norm losliet. Het kabinet heeft namelijk besloten het komend jaar nog wel te bezuinigen... Dat wij in principe de kogel door de kerk hebben gejaagd... dat wij ons eh, committeren aan 6 miljard eh, structureel vastleggen... vanaf volgend jaar extra maatregelen. Ja, een extra 6 miljard in 2014 dus. Maar dan is het gedaan. Ongeacht verslechterde economische omstandigheden... ongeacht de overschrijding van de Brusselse 3 norm. De Europese Commissie is helder geweest als Nederland 6 miljard doet... en de cijfers verslechteren, en dat is zo... Uh, dan kunnen we meer tijd krijgen. Het mag dus, van Brussel. We worden trouwens tot twee keer toe minister Dijsselbloem van Financiën... een P van de Aar. Straks horen we van Wilma Borgman wat de VVD ervan vindt. Die gaat u ook horen. Staatssecretaris Steven van Justitie is intussen bezig met het uitvoeren van de al geplande bezuinigingen. Hij wilde 26 gevangenissen sluiten. Maar dat wilden mensen binnen en buiten de Tweede Kamer weer niet. En dus past hij nu zijn plannen aan. Het worden er 19 gevangenissen die dichtgaan. En dat is nog steeds fors. Het heeft nog steeds heel veel impact. Het is nog steeds 271 miljoen in totaal. Dus het gaat wel om, nog steeds om heel veel arbeidsplaatsen. Maar Teven zet door. Hij heeft nu eenmaal de opdracht om te bezuinigen. En dit is het beste, zegt hij, wat hij kan doen. Maar dan is het genoeg. Het is absoluut niet mogelijk om hier nou... bij de DSG-inrichtingen nog meer te bezuinigen. Dat is echt, de bodem is echt bereikt. En bezuinigen is trouwens geen exclusief Nederlands fenomeen natuurlijk. Ook de Amerikaanse president Obama wil de uitgaven van zijn land beperken. Zijn idee daarvoor is het nucleair arsenaal van de Verenigde Staten... met 30 terug te schroeven. We can ensure the security of By up to Obama deed die uitspraak aan de voet van de Brandenburger Tor in Berlijn. Wellicht dat de boodschap daarom een beetje verloren ging. Iedereen was namelijk druk bezig de vergelijking te trekken... met zijn illustere voorgangers. Ik ben een beelder. Mr. Gorbachev, tear it down this wall. Ja, en dit is zoals Obama het probeerde. Willem, dank je wel, dat haalt het niet bij ich bin ein Berliner natuurlijk. Dan maak je de verwachtingen niet helemaal waar. Het was wel eens net, maar zo gans die verwachtingen voldaan, had is niet. Alsof ik geloof zo'n beetje zo'n reden van Ronald Reagan of John F. Kennedy, dat is nog befeerd. Goed, terug naar de Tweede Kamer, want naast de bezuinigingen op de gevangenissen werd er ook gesproken over de publieke omroep. Buiten is het 25 graden, binnen zien we een kille. Bezuiniging. Een bezuiniging van 200 miljoen van Rutte 1. En daar komt in 2017 nog eens 100 miljoen van Rutte 2 bij. De Kamer wilde weten of dat wel kan... zonder dat de kwaliteit van de programmering wordt aangetast. D66 gelooft er niks van. Getuigen de maatregelen die de omroep zelf al heeft genomen wetenschap zal van televisie verdwijnen, dat verdwijnt al van televisie. De NOS Radio 1-journaals worden ingekort. In plaats van nieuws komt er meer muziek. Ja, daar moeten we trouwens wel bij zeggen... dat die muziek op Radio 1 niet echt een bezuinigingsmaatregel is. Dat doen we voor u, voor de luisteraar. Een beetje ontspanning op de zender. op zo'n warme dag als vandaag. Bijvoorbeeld als je staat te tennissen. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10... en s middags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Die muziek uit! Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Ja, zet die muziek uit, hè? Dat is wat hij zei. Goed, Freddy. Freddy en dat met... was Robin Haas. Ja, <laughs> oké. Okay. Uh, met de kranten, Freddy. Een Britse commissie deed vandaag aanbevelingen na onderzoek naar misstanden bij banken. Bankiers moeten meer verantwoordelijk worden gehouden voor resultaten. Een deel van de bonussen moet pas na tien jaar worden uitgekeerd. En er moeten meer vrouwen in de banktop komen. En de Telegraaf meldt dat premier Cameron heeft gezegd dat die straffen voor bankiers er ook echt gaan komen. De wet wordt aangepast, zodat bankiers in de bak terecht kunnen komen als ze hun werk niet behoorlijk doen. Nederland heeft met Europa de afspraak dat 16 van de opgewekte energie in 2020 duurzaam moet zijn. Daarom heeft het kabinet met de provincies afgesproken dat er zeker 1200 windmolens bij moeten. Er staan er al ongeveer 700. Maar nieuwe windmolens zijn bijna nergens welkom, schrijft de Volkskrant. Deze keer is het toneel van de strijd Utrecht, waar er zes zijn gepland. In Trouw de verontwaardiging van de ondernemingsraad van de Gittenborg in Hogeveen. De gevangenis moet sluiten. Absurd, vindt de ondernemingsraad. De gevangenis bestaat amper 25 jaar, is pas nog verbouwd voor 10 miljoen euro. Het gebouw kan zeker nog 15 jaar mee en dat er wel mindere gevangenissen in het noorden open blijven. Eén daarvan, Esser bijvoorbeeld, voldoet niet meer... en moet volledig gerenoveerd of zelfs gesloopt en herbouwd worden. Het aantal stageplekken voor mbo-studenten loopt al jaren terug. Mbo'ers zitten daarom steeds vaker opgeschreept... met een stageplek die helemaal niet goed aansluit bij hun studie. Spits schrijft erover, omdat morgen de nieuwste cijfers... over het aantal stages bekend worden gemaakt. Afhankelijk van die cijfers overweegt minister Bussemaker... om met maatregelen te komen om het aantal stageplekken... tijdelijk te vergroten. Door crisis en bezuinigingen is het aantal stagiairs... al jaren aan het krimpen, vorig jaar zelfs met 25 procent. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bestudeert de nieuwe uniformen van de mobiele eenheid. Spits schrijft dat er meerdere incidenten zijn geweest. In april zijn elf politiemensen onwel geworden in de pakken waarin het veel te heet schijnt te worden. Van die elf moesten er drie door de GGD worden behandeld. Ook hebben zich agenten gemeld die brand- en schroeiplekken van de uniformen krijgen. Hm. De inkomsten van de allerrijksten op aarde groeiden vorig jaar met 10%, schrijft het Nederlands Dagblad. En hun aantal steeg van 11 naar 12 miljoen, stelt het World Wealth Report dat de Royal Bank of Canada opstelt. In Noord-Amerika was de groei het grootst, maar ook in Europa was er groei, ondanks de crisis. Nederland staat op de twaalfde plaats wereldwijd met 191.000 mensen die in dollars gerekend miljonair zijn.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 Van de Fania All Stars. Ja, waar ging het over in Den Haag deze dag? Over de Vira natuurlijk. Daar zijn we nog lang niet vanaf. Ook de Tweede Kamer niet. Wat zijn de belangrijkste conclusies eigenlijk na de hoorzitting? En dan. Uh, is er die 6 miljard van minister Dijsselbloem, hoorde u er net ook al over, de kogel door de kerk, zegt hij zelf, 6 miljard bezuinigingen, ook al is dat misschien niet genoeg om straks uit te komen op een begrotingstekort van 3 procent. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond. Goedenavond. Rob. Eerst maar eens uh, die Vira. Hè. Gisteren al die topmannen, vertwijfelde Kamerleden. Wat is nou eigenlijk de conclusie die de Kamer trekt naar alles wat ze nu gehoord hebben? Nou ja, vandaag was van al die topmannen eigenlijk alleen nog de topman van de NS belangrijk, Bert uh, Meerstad. Die had gisteren naar die hoorzitting plaatjes meegenomen naar de Kamer... met daarop ingekleurd de hogesnelheidslijnen zoals ze in theorie mogelijk zouden zijn op basis van de concessie. Dat zijn de afspraken die de staat nu heeft gemaakt met de NS. Um, maar in dat Kamerdebat van vandaag werd pijnlijk duidelijk... dat de Kamer daar nog maar bitter weinig vertrouwen in heeft. Het staat mooi op de plaatjes, maar in de werkelijkheid... komt daar niet zoveel van terecht, denk ik, in de Kamer. De NS had het gisteren over garanties. Uh, maar volgens de Kamer is dit een typisch geval van resultaten uit het verleden die geen garantie voor de toekomst bieden. En waar leidt dat toe dan, dat um, gebrek aan vertrouwen? Nou, de NS heeft van het kabinet tot 1 oktober de tijd gekregen... om een oplossing te bedenken voor die hoogsnelheidslijn. Maar als het aan een groot deel van de Kamer ligt... is het hoog tijd dat andere vervoerders zich daarmee gaan bemoeien. Kan dat eigenlijk? Is er een alternatief echt voor de NS? Ja, in theorie zeker wel. Arriva bijvoorbeeld heeft zich al eerder gemeld. Die vinden zichzelf heel geschikt. Uh, dus in theorie zijn er zeker alternatieven, maar... Uh, Volgens het kabinet is het op dit moment juridisch niet verstandig om de NS te laten vallen. Uh, maar daar denkt een groot deel van de Kamer anders over. Die hebben dus vandaag gezegd, dan gaan wij zelf wel praten met Arriva of met Veolia... of met de Deutsche Bahn of andere buitenlandse vervoerders... om te kijken of die andere vervoerders alternatieven kunnen bieden voor de hoogsnelheidslijn. Zodat um, als de NS op 1 oktober geen goed plan heeft, heeft dat er dan al uh, andere mogelijkheden liggen. Oké, okay, goed. Uh, dan die bezuinigingen, die 6 miljard van Dijsselbloem. Ja. Wat vinden ze in de Kamer? Valt dat mee of valt dat tegen? Ja, dat bedrag bij elkaar harken is natuurlijk op een enorme klus. Uh, er ligt nog wel een pakket aan maatregelen uit maart. Uh, dat pakket was na het sociaal akkoord even onder de tafel geschoven... om de vakbeweging niet te schofferen, maar dat kan zomaar weer op tafel liggen. Uh, daarin wordt bijvoorbeeld bezuinigd op ambtenaren. Maar daarmee had het kabinet maar de helft binnen van de 6 miljard... waartoe vandaag is besloten, dus er moeten inderdaad in geval nog veel nieuwe bezuinigingen worden gevonden. En wat ze bij de oppositie vooral heel teleurstellend vinden... is dat het in die brief van Dijsselbloem gebleven is bij het bedrag alleen. Dus uh, ja, de kogel is door de kerk als het om het bedrag gaat... maar niet als het om de uh, manier gaat waarop dat bedrag moet worden gevonden. Nee. zeggen de kogel is ook door de kerk. Als je kijkt, het is 6 miljard en dat is het dan. Ook al gaat het begrotingstekort straks groter worden. Dat betekent toch praktisch dat de 3%-norm wordt losgelaten? Uh, in de, dat kan betekenen dat de 3%-norm wordt losgelaten. Uh, en dat was... Tot voor kort voor een deel van de Kamer ondenkbaar. Voor de coalitie bijvoorbeeld, voor de VVD vooral. De, uh, de coalitie heeft zich op maximaal 3% vastgelegd in het regeerakkoord. En tot voor kort was het in de Kamer vloeken in de kerk Als iemand het maar waagde om genuanceerd te doen over die 3%, 3% was 3%. Uh, luister bijvoorbeeld maar eens naar VVD-fractievoorzitter Halbezelstra Zijlstra... een paar weken geleden. Het is niet 3, maar we doen 3,2 of we doen 3,5. Als je de grens opschuift... Uh, dan gaan wij uh, feitelijk schuiven met, uh, met waar staat dit uh, kabinet voor, waar staat de VVD voor. Niet schuiven dus, niet 3,2, niet 3,5, gewoon 3 procent. Nou, uh, vandaag wilde het Kamerlid van de VVD, Mark Harbers, dat per se niet meer herhalen. En Rob, aan mij heeft het niet geleren, luister maar. Ja, het is altijd een dubbele boodschap die we, die we krijgen de laatste weken. Uh, die 6 miljard, dat is heel verstandig. Dat is ook voor de VVD heel belangrijk, want dat helpt uh, bij wat we aan het doen zijn, namelijk die overheidsfinanciën structureel op orde uh, brengen. En waar dat begrotingstekort dan vervolgens precies uitkomt, dat weet je pas in het najaar, op het moment dat je de laatste economische uh, ramingen hebt. Maar het kan ook 3,2, 3,4 worden. Um, die balans dat weten we pas in het, uh, in het najaar. En uh, de Europese Commissie vraagt van ons dat we 6 miljard structureel invullen. Dan is dat nu de eerste opgave die Nederland moet doen in de komende maanden om ook daadwerkelijk uh, de financiën op orde te krijgen. 6 miljard is belangrijker geworden dan 3 procent, constateer ik dan. Dat um, nou, is de vertaling van uh, uh, hoe uh, uh, uh, gezegd is tegen Nederland dat je aan die 3 procent kunt, uh, kunt gaan komen. En tot welk feitelijk uh, saldo dat leidt voor volgend jaar, dat weten we pas in het najaar bij de nieuwste ramingen. Maar u houdt de mogelijkheid open dat het begrotingstekort eind dit jaar hoger is dan 3 procent, toch? Dat dat Zou het oordeel kunnen zijn aan het eind van het jaar? Net zo goed als dat het heel goed mogelijk is dat er zo'n goed pakket komt dat nog steeds wel aan de 3% voldoet. Maar het is dus ook mogelijk dat er een pakket komt dat niet aan die 3% voldoet. Rob, en dat is toch echt wel een, mm. uh, een, een nieuwe ontwikkeling. Uh, kijk, die economische cijfers die vallen zo tegen dat het van Europa wat minder mag. Vasthouden aan 3% zou nog veel meer bezuinigingen betekenen. Uh, misschien wel 8 of zelfs 9 miljard. Deze 6 is al moeilijk genoeg, ook al is inderdaad de consequentie dat het tekort hoger kan uitvallen dan die 3 procent. Ja, maar de VVD heeft wel wat uit te leggen. Kunnen concluderen of niet? Ja, je kan zeggen, wat maakt het nou uit? 2,9 of 3,1 procent, scheelt maar 0,2, dus dat maakt het uit. Maar die 3 procent staat uh, symbool voor uh, de verkiezingsbelofte van de VVD. Het orde op zaken stellen door dit kabinet. En natuurlijk ligt uh, de discussie daarover vooral bij de VVD uh, heel gevoelig. Ze zijn in die achtermond toch al niet zo bijster Gelukkig met het beeld dat het kabinet uh, uitstraalt. Um, en dus bij de, bij de oppositie. Schamperden ze vandaag al dat ook de laatste verkiezingsbelofte van de VVD vandaag is gebroken? Nou, ik ben natuurlijk naar de VVD toegestapt. Dat hoorde je net. En daar zeggen ze: daar is geen enkele sprake van. Dit is de enige manier om in deze economische zware omstandigheden het huishoudboekje op orde te krijgen. Maar reken erop dat ze daar even flink moeten slikken. Oké, Wilma vanuit Den Haag, dankjewel.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 I won't solve all my issues in my head Even though I know I should oh Breakfast in spitter feels Today means a lot Means a fresh new beginning When you feel like losing the plug And the people are buzzing Ambitions in the air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 Juan Zelada, ja, zijn debuutsingel van deze Spaanse zanger. Uh, Breakfast in Spitalfields. Goed, morgen beginnen in Qatar de officiële onderhandelingen... over een vredesakkoord tussen de Taliban en de Verenigde Staten. Nou, daar zou je toch nog niet zo heel lang geleden denken... dat moet ik nog een keer horen, een vredesakkoord... tussen de Taliban en de Verenigde Staten. Daar gaan ze over onderhandelen. Goed, reden genoeg om daarover te praten met Amerika-deskundige Koen Petersen. Goedenavond. goedenavond. En met Nathalie Wrighten, voormalig correspondent in Afghanistan voor de Volkskrant. Ook van harte goedenavond. Goedenavond. Uh, even om te beginnen. Uh, Koen Petersen maar, uh, als Amerika-deskundige. Dit was toch totaal niet de bedoeling uh, toen die invasie plaatsvond van de Amerikanen in Afghanistan, toch? Dat je gaat onderhandelen met de Taliban. Nee, de Taliban is verdreven omdat de Amerikanen dat zagen als basis voor terroristisch gevaar. En ook uh, het niet een democratisch regime vonden en ook om die reden eigenlijk wel wilde verdrijven. Uh, Amerika wil nu weg uit het gebied. 50% van de Amerikanen vindt dat Obama de troepen terugtrekking sneller moet doen dan uh, gepland. 80% heeft een negatief beeld bij uh, Afghanistan. En daar moet Obama op, uh, op schakelen. Want het is een vrij uitzichtloze situatie voor de Amerikanen nu. Ja, dus dan ga je praten, Lee Wright, met de Taliban... om nog een beetje de boel daar voor de vorm achter te kunnen laten... met opgeheven hoofd. Ja, dat denk Is ik het wel. Antwoord? Ik denk dat de Amerikanen heel veel belang bij hebben... om dit groots te presenteren. Hè? Van Wij gaan dus uh, weg uit Afghanistan, maar we laten het land goed achter. Sterker nog, uh, we zorgen zelf voor vrede. En de Taliban op hun beurt, die hebben er veel minder belang bij... dan de Amerikanen om zo'n vredesakkoord te sluiten. En die zijn dus ook helemaal niet zo op de tamtam -tam aan het slaan... als uh, dat de Amerikanen zijn. Ja, waar, waarom gaan ze überhaupt praten, de Taliban? Kun je ook afvragen? Want die hebben dus blijkbaar zelf ook niet het idee... dat ze die strijd daar op punt staan te winnen. Nou, de Taliban denk ik dat zij juist wel het gevoel hebben dat zij aan de winnende hand zijn. Ze hebben altijd gezegd, ons doel is om te zorgen dat de bezetters verdwijnen uit ons land. Waarom ga, en, waarom ga je dan praten? Nou ja, andere... Daar hebben ze dus heel weinig belang bij. Dus je ziet ook op de, de website van de Taliban is het een vrij klein bericht. hoor. Dit, zij zeggen al jarenlang, wij zijn bereid om over vrede te praten zolang ons eerste voorwaarde is dat de Westerse militairen vertrokken zijn. En wat je ziet is dat de Westerse uh, militairen... op dit moment ook een terugtrekkende beweging aan het uh, maken zijn. De Nederlanders zijn ook aan het inpakken. De Duitsers ja. zijn aan het inpakken. De Fransen zijn al weg. Dus ja, in hun ogen is de overwinning nabij. Uh, maar dat maakt het competitors voor de Amerikanen... ook wel een beetje onbegrijpelijk, als je het zo bekijkt. Die hebben juist gisteren de, de, de veiligheid overgedragen... aan de Afghaanse militairen en de politie... En dan ga je praten met de Taliban? Ja, niet zonder voorwaarden overigens. Want uh, voordat de onderhandelingen plaatsvinden, moeten de Taliban aangeven dat ze buiten Afghanistan geen geweld zullen gebruiken. En dat ze bereid zijn om met het regime van Karzai te onderhandelen. Dus de Amerikanen spelen daarmee de, de broker, de, de makelaar voor, uh, voor vrede. Ja, maar dan nog gisteren ziet de wereld dat je dat overdraagt aan de Afghaanse politie en de militairen. En nou horen ze dat je gaat praten met de taliban. Ja, het, het is overigens niet nieuw. Toen uh, Amerika betrokken was bij de Vietnamoorlog... Uh, en Noord en Zuid ook elkaar uh, actief bestrijden... heeft uh, Nixon, toen hij net president was... Uh, gestreefd naar zogenaamde Vietnamization van de oorlog. Dus het echt overdragen aan lokale partijen. Dat had twee doelen. Eén kon hij op een nette manier uh, afscheid nemen... zonder dat de strijd gewonnen was. En tweede was het ook een soort wisselgeld om in de Koude Oorlog... en in die dynamiek uh, meer uh, kracht en, en, en, en voordeel te ontwikkelen. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat de Amerikanen... door het uh, inzetten van Afghanistan als wisselgeld... Uh, in andere onderhandelingen in het gebied... met diezelfde partijen je koet wil kweken en een sterkere oppositie krijgen. Ja, dan is het een heel groot verband wat je inmiddels moet overzien. Hè? Van, van, kun je daar iets bij voorstellen of niet? Nou, ja, kijk, ik, ik probeer het vanuit de Afghanen te bekijken. Ik heb daar ja. natuurlijk drie jaar uh, tussen Afghanen gewoond ook... En in hun optiek uh, is er één ding belangrijk, in de optiek van de Taliban... en dat is dat de Westerse militairen vertrekken. Die zien ze als bezetters, dus die moeten weg. Dus zij roepen al gauw iets hè, voor de bühne of voor hun achterban. Alles om maar te zorgen dat die buitenlanders weggaan. Dus, ja. vinden is... de Afghanen dat trouwens nu ook? Nou, je ziet wel dat in, in 2001, toen de westerse militairen aankwamen, zeker in hoofdstad Kabul, werden ze toch wel als bevrijders onthaald. En mijn ervaring uh, in uh, drie jaar Afghanistan, dus niet alleen in de steden, maar ook op het platteland, hoger opgeleide, lager opgeleide, dat heel veel Afghanen, ik, ik denk echt het merendeel van de Afghanen, die zal zeggen: het is beter als de buitenlanders vertrekken. Ook al krijg je daar de taliban voor terug. Ook al krijg je daar de taliban voor terug. Want uh, heel veel mensen redeneren in de tijd dat zij aan de macht waren. Dat was wel een heel onderdrukkend regime. Maar het was tenminste toen rustig. He, dus als mijn broer uh, de straat opging... dan was ik niet bang dat hij niet meer terugkwam omdat hij opgeblazen werd. Uh, dus ja, en... en... Dat nemen sommige mensen voor lief. Maar nemen ze ook voor lief dat meisjes misschien niet meer naar school mogen? Nou, ik heb met echt met heel, ook heel oog opgeleide mensen gesproken. Mensen die vloeiend Engels spreken. Een arts nog uh, vorige keer dat ik er was. En die zei, weet je, natuurlijk is het heel belangrijk dat meisjes nog naar school gaan. Maar wat we eerst nodig hebben is rust in de hmm. tent. Dus dat er geen bommen meer afgaan en dat er geen oorlog is. Als dat bereikt is over tien jaar of zo, dan kunnen we het weer een keer over die vrouwen hebben. Nee. Dus nog even over Karzai. Hè? Want uh, Koen Peters, jij zei dat uh, Karzai moet volgens de Amerikanen meedoen. Ja, de Amerikanen willen uh, vrede stichten tussen de Taliban en uh, Karzai... om in feite een soort Afghaanse verzoening uh, te realiseren. Uh, omdat ze dan op een nette manier weg kunnen. En daar hangt ook mee samen dat het uh, vertrouwen van Amerika in Karzai enorm is gedaald. En de Amerikaanse publieke opinie zegt nu eigenlijk ook... ja, het is nu twaalf jaar met uh, Karzai geprobeerd. Het werkt allemaal niet. Uh, het is de vraag of dat in de toekomst nog gaat gebeuren. Uh, wellicht dat de Taliban dan toch met wat afspraken... een acceptabelere partij is, zodat wij weg kunnen en de rust is in het gebied. Omdat het regime zoals dat destijds gold met alle rust voor de buitenwereld... Uh, voor de Amerikanen plezieriger is dan uh, Amerikanen... die nu nog steeds slachtoffer zijn van geweld. En uh, daar uh, vastzitten in een ja. toch vrij uitzichtloze situatie. Maar wij horen vandaag dat Karzai niet mee wil doen. Nou ja, hij zegt dat hij niet mee wil doen... maar ik denk eerder dat het omgekeerd is... dat de Taliban niet willen dat uh, Karzai meedoet. Hè? Dus ze hebben altijd heel duidelijk gezegd... met Karzai willen we geen zaken doen. Hun hele mediastrategie is erop gericht. Karzai is een marionet, die deugt niet... en die zorgt dat het land uh, de afgrond instort. Uh, in dus het, de kans zegt nooit, nooit, maar de kans dat zij accepteren... dat zij op een, een of andere manier nog macht heeft in het land... Uh, dat ze dat accepteren in een vredesakkoord, dat dacht ik heel, heel nee, erg klein. En dat klein. ze accepteren dat hij meedoet aan die onderhandelingen is ook niet groot. Nee, nee, dat denk ik niet. Nee, Ik denk nee, dat de kans klein is. En wat, en wat, wat zeggen de Amerikanen dan? Ja, de Amerikanen hebben dus weinig vertrouwen in Karzai. En wat wel wordt vermoed, is dat Karzai ook nu opeens zich ter elfde uur terugtrekt uit die uh, bijdrage aan die onderhandelingen. Om ook te laten zien dat hij geen pop is van de Amerikanen. En dan zeggen maar toch de Amerikanen, een soort zelfstandige okay, niet keuze mee. kunnen maken. En dan zeggen de Amerikanen. En dan zegt okay, hij, heeft, ja, mee. kijk, Karzai werkt weer niet mee. Je kan er geen zaken mee doen. Hij heeft geen stevige machtspositie. De Taliban zijn misschien stabieler en kunnen in ieder geval helpen onze troepen terug te trekken. Ja. Waar moeten volgens de Amerikanen verder over onderhandeld worden? Ga je onderhandelen over de grondwet of hoe moet je dat voorstellen? Nou, er zijn er een paar dingen waar de Amerikanen op inzetten. De is het verbreken van de band tussen de Taliban en Al-Qaeda. Ja, zullen we die meteen eens even voorleggen? Gaat dat wat worden als je dat dat, dat dat zou nog kunnen, want de Taliban hebben altijd gezegd... dat ze geen internationale ambities hebben. Dus zij zeggen, zodra uh, Westerse militairen uit ons land weg zijn... dan zullen wij geen aanslagen plegen in het buitenland. En voor zover bekend, hè, er zijn enkele discussiepunten... maar hebben de Taliban ook niet... Uh, uh, in westerse landen aanslagen gepleegd. Dat, dat oh. is Al-Qaeda. Okay, dus, dus die hebben een internationale kunnen. agenda. Dat zou kunnen, maar nee. er zijn ook familiebanden tussen Mule Omar en Oma Osama Bin Laden. Volgens ja. mij is hij getrouwd met een van zijn ja. dochters. Dus... De grote leider van de Taliban. Gaat hij trouwens ja. aan tafel zitten, denk je dat? Hier, nee, Omar? dat denk ik niet direct. Dus hij zal echt onderhandelaars sturen. Net zoals dat je Obama nu niet in, uh, in Qatar zou gaan vinden, nee. vind je Mule Omar daar nee. ook nog niet. Goed, dat, dat was één. Noem maar nog eens een. Zijn voorwaarden. Ja, andere uh, voorwaarden, maar dat is meer onderhandelingen. De kans is dat de Taliban bereid is om de Amerikaanse krijgsgevangen uh, militair... die in 2009 is uh, krijgsgevangen gemaakt. Uh, de enige Amerikaan, Eén. die, uh, dat is er één die in uh, handen is van de militanten uh, van, uh, van de Taliban... Uh, dat die wordt uh, geruild. Uh, ja. En de Taliban Valt heeft ingezet op het uh, vrijlaten van alle Taliban-strijders... waarvan de vijf op Quantaan Bay zitten. Oh. En de Amerikanen zijn bereid om zijn deal te sluiten. Oké. Okay. En, en over die ene is denk ik wel te praten met de Taliban, denk ik dan. Enzo. Ik denk het wel, maar ik weet niet zeker of hij in handen is van de Taliban... of van de Haqqani-groep, dus dan heb je alweer een probleem. Nee. Maar... En nou dat andere punt. Maken de Amerikanen er een groot punt van dat bijvoorbeeld vrouwenrechten... gegarandeerd zijn, Dat die liggen vastgelegd in allerlei regels... Ja, want een andere voorwaarde waar de Amerikanen, tenminste een andere inzet van succesvolle andere handelingen waar de Amerikanen op inzet is het aanvaarden door de Taliban van de nieuwe grondwet van Afghanistan. Daar ja. hebben de Amerikanen destijds een behoorlijke invloed op gehad. Die is veel westerser dan waar de Taliban voor staat. En de Amerikanen vinden het wel belangrijk om in ieder geval dat op papier aanvaard te krijgen. Zodat ze tegen hun achterban kunnen zeggen, we hebben verschrikkelijk veel geïnvesteerd in het land, maar we hebben wel een stap vooruit geholpen. Ja. Gaan de taliban dat doen? Gaan die daarvoor tekenen? Misschien dat ze voor de bühne zeggen, dat doen wij wel. En vervolgens schuiven ze het papiertje opzij. Want er is één ding heel erg belangrijk voor de taliban... en dat is de invoering van de sharia. Ze willen een islamitische staat. Dat zal je in elke verklaring terugvinden. De bezetters moeten het land uit en er komt een islamitische staat. Dus die grondwet is voor hen daaronder geschikt aan. Ja. Het woord Vietnam viel er net al. Hè? Vietnamisering. Is het een soort Vietnam geworden uiteindelijk voor de Amerikanen? Ik vind dat heel lastig te vergelijken. Maar als je, als je kijkt naar dat zij proberen om met opgeheven hoofd weg te gaan... en aan het thuisfront te laten zien... het is niet voor niks geweest dat al die jongens zijn gestorven. Al het geld wat geïnvesteerd is niet voor niks geweest. Hè? We hebben die oorlog niet verloren... Maar we hebben het land beter achtergelaten. Die uh, overeenkomst zie ik wel met ja. Uh, Vietnam. Vietnam. Ja, Vietnam, dat hoeven competitors niet te zeggen. Dat is een trauma natuurlijk in Amerika. Ja, de Amerikanen zaten er helemaal vast. En toen Nixon president werd. Hij nam de oorlog over van Johnson, de man die Amerika in die oorlog had gestort. Toen uh, vroeg hij ook aan, aan, aan adviseurs, ja, wat moet ik nu met die, uh, met die bende daar? En uh, hij kreeg ook het advies declare victory and leave. En dat is een beetje <laughs> ook de geur die nu dat over de Amerikaanse insteken hangt. Ja. Wat je destijds zag was dat in 1973 er een wapenstilstand werd gesloten... tussen Noord- en Zuid-Vietnam. Amerika trok de troepen terug. En toen Amerika daar eigenlijk niet meer sterk aanwezig was... Viel het noorden alsnog het zuiden binnen en uh, koos voor de overheersing. En uh, iets vergelijkbaars zou nu heel goed kunnen gebeuren als de Amerikaanse aanwezigheid tot het minimum wordt uh, gereduceerd. Ja. En Nathalie, nog even: denk jij dat, want jij bent daar jarenlang geweest, mm -hmm. hè? zijn de Afghanen er nog veel mee opgeschoten eigenlijk? Uh, nou, het land is op dit moment onveiliger dan in 2001. Er is een ontzettend corrupte regering, dus er is nou, niet heel erg veel. Er zijn wel heel veel meisjes die naar school uh, hebben gekund. Dus, uh, ja, er is Voor wie het van de vraag jaar. is of ze dat straks ook nog kunnen. Hè? Ja, maar goed, deel zit die kennis natuurlijk ook in hoofden. Dus het is echt wel, uh, ja, ja, je moet ergens naar kijken. Maar dat is, het onderwijs is nogal een van de dingen die, uh, die redelijk succesvol zijn. Maar de kans, vraag is natuurlijk altijd of het beklijft of niet. Ja, dus Blijf even luisteren, want aan de lijn hangt Joris van Duinen. Goedenavond hier. nacht journalist, eh, politiek analist, woonachtig in Qatar... en we hebben jou heel even aan de lijn, omdat er in Qatar gaat, gaan die onderhandelingen plaatsvinden. Hè? Uh -huh. Begrijp ik goed dat jij inmiddels ook weet het kantoor echt waar dat gaat gebeuren? Ja, ik heb enorm moeten zoeken vandaag, maar ik heb het gevonden op basis van foto's. Dat is een speur, toch? Want ze hebben het niet vrijgegeven, maar ik heb het gezien... Het is, een, uh, het is een villa in, een, in Dafna, een wijk in Doha, waar veel ambassades zijn. Um, dat is op zich natuurlijk al een teken aan de wand. Um, er is verder niet zo heel veel te zien, behalve dat er een tali Taliban-vlag wappert. Hm. Um, um, ja, nee, het ziet er eigenlijk uit als een ambassade. En dat is natuurlijk gelijk voor Karzai al het probleem. Um, die heeft er heel erg op ingezet. Het kantoor, dat, daar wordt al een jaar over gesproken. En Karza heeft er heel erg op ingezet. Het is alleen maar om deze besprekingen te houden. En de Taliban heeft het gisteren min of meer ge gepresenteerd als de ambassade van het Islamitische Emiraat Afghanistan. Met veel bombari. En daar is het voor een deel al op stuk gelopen. Okay. Maar het gebouw is verder... Ja, ja er staan twee bewakers en... Uh... Niemand wil praten. Nee, nee. Hey, wij vragen ons hier natuurlijk af, als niks vermoedende Nederlanders, waarom gebeurt dat in Qatar eigenlijk? Ja, daar spelen natuurlijk twee dingen. Waarom doet Qatar dit en waarom is Qatar een acceptabele locatie voor anderen? Ja. Eerst, Omdat eerst even dat de... laatste. Ja, op dat laatste punt zit eigenlijk, ja, Qatar zit, zit er een beetje tussen. Hè. Het is een conservatief is islamitisch land. En het heeft goede banden met, met uh, islamitische groepen, zoals Hamas en de Muslim Brotherhood. Maar ook met de Verenigde Staten en Europa. Uh, het, ligt er, toch ja, het ligt buiten de invloedssfeer van Pakistan. Dat is ook nog wel Ik heb Pakistan nog niet horen vallen. Um, dat was een belangrijke voorwaarde voor de Verenigde Staten. Dat de gesprekken ergens uh, werden gehouden waar Pakistan geen invloed op de besprekingen zou hebben. En Qatar kan het ook doen omdat het zelf geen noemenswaardige interne islamitische oppositie heeft. En dat hebben veel buurlanden die andere opties voor deze bespreking zouden zijn. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, die hebben dat wel. Ja. En Qatar zelf, is dat een land dat bezig is een speler te worden in de internationale politiek? Zien ze dat zelf zo? Dat zien ze zelf absoluut zo. Ja, het is een, het is een klein land, maar met het hoogste bruto nationaal product per persoon ter wereld. Um, ...enorme olie- en gas, met name gasinkomsten. Uh, dus uh, Qatar ziet zichzelf als, uh, ja, als een speler van forma formaat. Ja, ze, hebben ook. ze hebben geld genoeg en een invloedrijke uh, televisiezender... ...El Jazeera heeft dat oh, als dus thuisbasis. Mm -hmm. ja. Leeft dit in Qatar overigens op enige manier? Weten mensen daar, uh, als je het erover hebt... ...dat die onderhandelingen daar gaan plaatsvinden? Ja, mensen weten dit. Ja het is, het is, ja, het is natuurlijk opzienbarend nieuws, besprekingen tussen de Amerikanen en, uh, en de Taliban. Ik denk dat ze er in zekere zin ook wel trots op zijn. En wat ook meespeelt, dat zei ik net, is dat, dat die, uh, de, het gaat al een jaar lang over of dat kantoor nou geopend wordt of niet. En in maart is Karzai nog in Doha geweest, heeft uitgebreid met de Emir van Qatar gesproken. Uh, ook over de opening van het Doha-kantoor. Dus dat is al nee. een jaar lang een uh, nieuwsitem. Oké. Okay. Goed. Ja, Joris. Dankjewel, Joris van Duinen. Uh, Koen Petersen en Natalie Wright en tot slot. Hoe groot is de kans nou dat we hier over... ja, ik weet het niet, hoe lang gaat het duren? Een half jaar, iets meer. Dat we hier zitten en dat je zegt van... nou, dit zijn echt onderhandelingen die, die zijn succesvol geweest, Natalie. Ik denk dat die kans niet zo heel groot is. Zeg nooit nooit natuurlijk. Maar uh, ik denk dat de Taliban uh, de, de Amerikanen niet zullen gunnen... om uh, nee, te gaan zwabberen met een heel groot vredesakkoord. Ik denk wel dat de Taliban op een, een of andere manier... Uh, onderdeel zullen gaan uitmaken van een nieuwe regering. Ja, en ik zei een beetje met een natte vinger. Een half jaar, hoe moet je dat voorstellen? Hoe lang kan dit gaan duren? Ja, in Vietnam, als je die vergelijking trekt, begonnen de geheime onderhandelingen... tussen Kissinger en de Noord-Vietnamese in 1969 en 1973. Vier jaar later werd, de, uh, werd het wapenstilstand uh, getekend. Oh. Uh, dus als je die vergelijking neemt, dan zou het in plaats van maanden wel eens jaren kunnen duren. Ja, en, en uh, succes, of niet? Nou ja, er werd wat getekend en twee jaar later was alles voorbij. Dus, uh, en hier, in Afghanistan? Het zou hetzelfde kunnen zijn. Ja? Oké. Okay. Worden we niet vrolijk van eigenlijk, hè? Nee, hè? meestal niet. Nee. Oké, okay, goed. Ik dank jullie hartelijk. Graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. ...daar last heeft. Trouble sleeping. Dacht het niet, hè? Corinne Bailey Ray was dat. In Mexico, daar gaan we het nu over hebben... ...hebben archeologen een nieuwe Maya-stad ontdekt. En archeoloog Alex Schuurtz is van de Universiteit Leiden... ...en onderzoeker voor de National Geographic. Van harte welkom. Dankjewel. Um, hoe bijzonder is die vondst? Ja, het is best bijzonder. Het gebied waar, dit, uh, waar deze nederzetting gevonden is, uh, kennen we redelijk. Um, en dus zou je ook niet direct verwachten dat je nog een dermate grote nederzetting uh, aantreft. Hè? Als het ware een beetje door de mazen van het net heen gegaan. Want hij is groot, hè? Ja, het is een vrij uitgebreide locatie. En, Want hoe uh, groot is groot? Uh, het gaat, als ik het goed heb, over een hectare of dertig. En dat is dus behoorlijk. Uh, vooral ook gezien de hoeveelheid monumentale structuren die erop staan. Het is heel veel piramides, platformen en dat soort zaken. Een enorm complex, als ik me dat probeer voor te stellen. Ja. En dan probeer ik me voor te stellen, dat is dan allemaal onder de grond ooit... Of zo. Nee, het, is, het meeste is boven de grond. Dat is, dat is typisch aan Maya-archeologie... dat je heel veel bovengrondse archeologie hebt. Dat klinkt wat raar. in Nederland het Dat ligt daar gewoon, onder dus de als je top. daar bent, dan kun je dat zien. Ja, ja. Het, uh, waarom je het niet kan zien... is omdat er een tropisch bos bovenop staat. En dus de vegetatie uh, belemmert eigenlijk alle uitzicht. En dat is waarom dit soort plekken zo lang uh, ver, verborgen zijn Oké, okay, Dus om daarbij te komen, dan is het niet zoals... wat je hier in Nederland, bij archeologie altijd ziet... Graven, graven, maar ja. dan is het vegetatie weggehaald. Ja, het is inderdaad veldprospectie, zoals het heet. Dus je gaat eigenlijk lopen hè, en dan veel praten met lokale inwoners, kijken of die iets weten. En dan uh, probeer je het uh, te vinden. En als je dan op de, aan het oppervlak iets gevonden hebt, dan is het natuurlijk nog wel de volgende stap om dan ook eens onder de grond te gaan kijken wat daar nog meer te vinden is. Ja, meenomt. want neem ons eens verder mee op zo'n tocht dan. Hoe, hoe gaat dat? Dan ga je de jungle in, of hoe moet ja. je dat voorstellen? Ja, nou, het, het bestaat meestal uit een aantal onderdelen. Hè. Je moet ongeveer weten waar je heen wilt. Uh, je vertrekt dan meestal vanuit, uh, laten we zeggen, de dichtstbijzijnde stad. En daar probeer je een netwerk van lokale contacten op te bouwen. En dan ga je al vragende, hè, bijvoorbeeld met, uh, met houthakkers of rubberaftappers... die allemaal door die bossen heen struinen. Dan zeg je zegt, van, je bent daar wel eens geweest. Dan ja. heeft u, Weet u toevallig iets van al die oude dingen die daar misschien tegenkomen. En dan meestal heb je dan succes. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die het meeste weten. Dat is wel grappig. Uh, en dan ga je die achterna en dan lo lokaliseer je zo'n plek. En dat is soms een kwestie van veel hakken... en met een four-wheel drive door de, door de bossen zien te komen. Ja. En wat vind je dan? Dan vind je de facto in dit gebied, in dit voorbeeld, vind je grote, ja, voor het oog grote stenen heuvels eigenlijk. We kennen misschien wel Maya-sites als mooie piramides, mooi geometrisch met mooie tekeningen er allemaal op. Veel van die plekken zijn gereconstrueerd. Uh, en als je ze echt aantreft, als ze nog nooit zijn aangeraakt door een archeoloog... is het veel ruwer. Maar hoe bedoel je gereconstrueerd? Nou, dan probeert men de, de, de fundamenten van zo'n piramide bijvoorbeeld te traceren. En op basis daarvan naar boven toe te extrapoleren. Dus dan bouw je eigenlijk de piramide een beetje na. Dan zul je misschien eens zien <lacht> denken van... ja, zit daar niet te veel fantasie in? En Hè? dat is natuurlijk altijd de balans. Dat je probeert dat zo min mogelijk te doen. En zoveel mogelijk langs de geometrische lijnen... dat je denkt dat zo'n structuur heeft gelopen... het ook echt zo na te bouwen. Maar dus de plekken in Mexico, als je die bezoekt, hè, als He? toerist bijvoorbeeld, dat is allemaal, uh, ik wil niet zeggen nep, maar wel reconstructie. Dus er zit heel veel <laughs> mooi maken bij. Ja, ik snap het. Dat maar is niet helemaal ze dat waar. ook wel als je daar dan bent. Want dat hebben we gewoon gebouwd op zoals wij denken dat het een beetje geweest is. Nee, dat staat er niet in uitgebreide termen meestal bij. Nee, nee, nee. nee, nee. Hmm. En zo'n complex. Wat, want ja, tempels, wat, wat waren dat? Grote geloofsruimtes? Wat hoe moet ja, je dat voorstellen? Ja, het uh, meestal, als je denkt aan maya archeologie en je denkt aan die grote monumentale gebouwen. dan is dat meestal het religieuze centrum. Uh, of het ceremoniële centrum van een Maya-nederzetting. Dat is niet het eigenlijke stad. Het is laten we zeggen de kerk met het dorpsplein. zal ik maar zeggen. Nee. Dus de eigenlijke stad waar mensen en boeren woonden. dat ligt daar allemaal omheen. Maar door diezelfde vegetatie die ik net noemde, zijn, is dat juist nog veel lastiger om te vinden. En nou, deze stad die gevonden is. Hè? Uh, hoe belangrijk is dat? Gaan jullie daar heel veel nieuwe dingen van leren? Ik denk het wel. Uh, het, het, uh, het mooie van de en als je daar een, een nieuwe nederzetting van vindt, een nieuw gedocumenteerde nederzetting... is dat je behalve de structuren zelf, die bouwwerken, vind je ook heel veel van het gliefenschrift. Het Maya Glivenschrift is natuurlijk bekend. Uh, en die die, omdat het schrift grotendeels ontcijferd is... geeft ons veel informatie over de lokale allianties... die die steden hadden met andere steden. Dus als je dan zo'n stad vindt ergens in een plek waar je nog niks weet... dan is dat een brok informatie die ineens naar boven komt. Niet alleen maar in steen, maar ook in schrift. Dus de historische data komen daarbij hoe een alliantie was... van de ene stad met de andere, wie de ene veroverde met de andere, et ja, en het is nog steeds niet zo dat jullie denken... nou hebben we eigenlijk wel zo'n beetje alles gevonden wat er was. Nee, nee, nee, bij lange na niet, nee. lange na niet. Uh, sterker nog, uh, uh, er zijn nog steeds hele grote vragen... rond bijvoorbeeld de maaiercultuur die nu weer uh, ja, aan het wankelen zijn. He, bijvoorbeeld, wanneer moeten we überhaupt gaan spreken over maaiercultuur? Wanneer ontstaat dat? Nou, veel mensen zeggen dat een sterk indicator daarvoor is wanneer het schrift ontstaat. Hè? Wanneer men dus al die stenen begint te houden met die, met die glieven. Nou, nu recentelijk, de afgelopen jaren, is dat weer honderden jaren terug in de tijd gezet. Nou, dat is echt een grote kentering in het denken over die culturen. Dus we zijn nog lang niet klaar met, uh, met de kleine details. Nee. Ook niet en dat schrift wat je iedere keer noemt, dat is heel bijzonder. Hè? Want dat is wat ook die Maya-cultuur natuurlijk tot iets heel speciaals heeft gemaakt. Ja. Ja, dat maakt het zeker voor archeologen die in Amerika's werken... natuurlijk tot een heel bijzonder uh, ja, vakgebied. Omdat het behalve de, de materiële cultuur, gewoon de dingen die je vindt... vind je ook gewoon teksten. En sinds we dat gliefschrift eens dus kunnen lezen... en dat is uh, in de tweede helft van de 20 twintigste eeuw voor een groot gedeelte ontcijferd, we weten nog niet alles... maar we kunnen wel behoorlijk de kaas van maken... Uh, hebben we een ontzettend goed idee... over hoe nederzettingen zich tot elkaar verhielden. En uh, wie de oorlog voerde met elkaar. En wie wat veroverde. En hoe dat weer uiteenvield. Ja, want er werd heen. wat oorlog gevoerd. natuurlijk. Ja, heel veel. In ja. ja. het begin van de 20ste eeuw dachten onderzoekers... dat de Maya's uh, vredelievende sterrenkijkers waren. Niet, maar nooit iets uh, vreselijks gebeurde. Nou, Het tegendeel bleek waar, net als overal natuurlijk. Uh, is dat er wel degelijk een hoop competitie om land was... En, uh, territoriale rechten, etc. Ja. Ik zei dat jij werkt voor de Universiteit Leiden... en voor ja. National Geographic. Dus ja. jij weet dat er ook grote interesse is hè, in die Maya-cultuur. Ja. Waar komt dat vandaan, denk je? Ja, de Maai cultuur is een beetje wat Egypte is uh, uh, voor Europa. He, dus als je, als je zoekt naar iets iconisch wat betreft Indiaanse culturen in Amerika... dan kom je eigenlijk daar terecht. Je zou ook nog Azteken kunnen noemen en misschien Inca's, uh, Maar dat drieschap is toch wel degelijk uh, het meest belangrijke. En het heeft er ook mee te maken dat... Um, in de 19e eeuw, Amerikaanse reizigers bijvoorbeeld... door het gebied trokken, avonturiers. En die schreven daar boeken over. En het waren ontzettende bestsellers in die, in die tijd. Mm. Uh, mensen vonden dat fantastisch. Nou ja, en dat is eigenlijk vandaag de dag niet anders. Nee, en is nu een beetje ook die reportages natuurlijk... die worden gemaakt in documentaires. Ja. En dat mensen dat zien op tv en ik ja. denk hé, hey, daar ja. moet ik bij zijn. Ja. Ja. Want ga jij binnenkort weer eens daar... Ik, ik ben net terug. Ik Sorry? werk zelf niet in het Maya-gebied. Ik ja. werk in Nicaragua. Uh, dat is iets meer naar het zuiden, maar ik ben net terug... Oké, okay, goed. Hey, dankjewel. Graag gedaan voor je informatie. Het is vijf voor twaalf. Ja, uh, vandaag doen we deze rubriek in twee delen met als noemer miljonair, zo u wilt, miljardairs in problemen. We beginnen op formentera. Sinds zondag is daar geen internet meer op dat Spaanse eiland. Pinautomaten doen het niet. Oorzaak zou het luxe dwinger zijn, dat met zijn anker een glasvezelkabel op de bodem kapot heeft getrokken. Goedenavond, zakenman Erik de Vlieger. Goedenavond. U kent dat schip, want uw vroegere bedrijf ShipDoc heeft eraan gebouwd. Is het een mooi schip? Ja, het Casco gebouwd. Het is een heel bijzonder schip. Ja? Het is een schip dat eigenlijk niet bestaat. Het is een heel rauw uh, schip, weinig accessoires. Een e-master begrijp ik, meer een zeilschip ja. dan een jacht? Ja, ja. ja. echt een e-master. Het is volgens mij 60 meter hoog, het is een ongelooflijk schip. Een luxe schip ook, hè? Nou, dat valt me mee. Er nee, is weinig cabineruimte, weinig ruimte beneden. Het is een heel rauw schip. Een het een, uh, ja Het is niet echt een shelljacht waarvan je verwacht uh, dat de ze daarmee varen met alle luxe aan boord. Het is He? vrij basic gedaan. Wat grappig dat daar dan een miljardair mee vaart. Volgens mij is niks anders dan nou, een miljardair. Nou, miljonair dan. Maar in ieder geval iemand ja, die goed in de stappen ja. was zit. Ja. Zeg, maar, ja, nou, maar de kwestie is dat hij bij het voor anker gaan een kabel heeft stuk getrokken. Hè? Het ja, anker zat ja. aan een ketting van zo'n 70 meter. Is dat normaal voor zo'n jacht? En het is ook een grote toevalligheid want het anker moet dan over de grond gesleept hebben. En dan een kabel was gepakt. Maar ja, ik, ik, ik, heb technisch, ik, ik, weet niet, ik was er niet bij en technisch weet ik niet hoe het gegaan is. Ik heb het op net ook gelezen. Ja. En uh, ja, Salman is best een verantwoordelijke kerel. Dat is eigenlijk niet. Als het heen. gaat om, uh, om met het schip omgaan. Dus ja, ik, ik weet het niet. Hij schijnt wel iets geraakt te hebben. las ik op net met zijn kont aan. Ja, heel formenteren zit zonder internet. Wat zou u doen ja, als het uw schip is? Er komt, er komt, er komt even een zeiljacht langs. En alles is weg. Ja, dat is heel pad. Maar wat zou u doen als, als het uw schip was? Uh, ja, dan zou ik eigenlijk de schade willen vergoeden, denk ik. Op een, een of andere zou Ik zou het niet doen voor die bevolking. Want ook volgens, volgens mij, volgens internationaal scheeprechten... als je iets verneert, dan moet dat gerepareerd worden. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar Salman is een verantwoordelijke man. En als hij afgelopen moet betalen, zou hij dat ook doen, denk ik. Oké. Okay. Erik de Vlieger, hartelijk dank. ook doen. Naar de Italiaanse modeontwerpers Dolce en Gabbana. Die zijn namelijk tot twintig maanden zelf veroordeeld. Uh, ze hebben voor één miljard belasting ontdoken. Het duo kan nog in hoger beroep. Maar Michou Bazou, modereporter bij de Telegraaf... stel ze gaan de bak in. Wie van de twee zou het het beste overleven, denk je? <lacht> nou, Ik denk toch niet dat het zo ver gaat komen. Maar als het zover komt, dan vermoed ik dat uh, Domenico Dolce... dat is de kale en iets kleinere van het stel... dat hij zeg maar, de survivor is... Maar als uh, ze echt allebei de bak in moeten, dan denk ik dat Stefano, de man, iets langere man met wat meer haar, of met een behoorlijke bos haar, dat de iets beter draagt. Ja, dat is Gabbana, hè, die andere? Ja. Stefano ja. Want... is de kale, Stefano, uh, Domenico Dolce is de kale, sorry, Stefano Gabana, Stefano, Gabana dat is de, de, ja, de langere met iets meer haar. En die zou het moeilijk hebben? Ja, ja, ik denk dat hij het zeker moeilijk heeft. Want hij twitterde, uh, hij retweette uh, vanavond nog een berichtje waar, waar iemand zei van, uh, goh, ik hoop dat ze dat ze wifi hebben in de gevangenis. Want hij twittert echt alsof ze leven er vanaf hangt. hij heeft helemaal niks over deze hele situatie uh, getweet. Maar wel dit ene berichtje getwitterd. En ik denk dat hij het echt heel erg lastig zou vinden om in debat te zitten zonder wifi of ja alle dus andere moet die inleveren, al Dat zou hij niet trekken. Nee. He, nee. Jij, jij hebt ze wel ontmoet ook, hè? Dus ja, jij weet maar ook wel. Hier? Ja, hoe zijn ze verder? Het hele ennabele, vrolijke mensen. Echt, uh, ja, die van de good life, zeg maar, houden. Je ontmoet ze op feestjes. Uh, binnenkort, uh, dit weekend beginnen de mannenshows in Milaan. Hun show is uh, aanstaande zondag om twee uur. En meestal hebben ze die dag ook, vooral bij de mannenshows, shows dus, trouwens, hebben ze een borrel, een cocktail, of die gezellige dingen. En dan lopen ze gewoon vrij rond en dan kan je met ze mogen weten. op de foto, je kunt je zelfs vragen. En het gaat om een heel direct en heel leuk... Ja, nou, ze ontwerpen ze samen natuurlijk, hè? Ja. Zouden ze dat ook samen in de cel kunnen? Ik denk dat het een heel verrassende collectie gaat opleveren. Boevenpakken, Zwart-wit gesteld. Nee, misschien. Misschien. Ja. Het, uh, ik kijk er naar uit. Nou ja, ik kijk er helemaal niet naar uit, want ik denk niet dat het zo ver gaat komen. Het zou interessant zijn. Ja. Waarom denk je trouwens niet? Heel kort nog even. Waar waarom denk ja, je niet dat ze de cel in verdwijnen? Dit loopt al zo lang. In te, ja, weet je... Uh, Roberto Cavalli die heeft hetzelfde meegemaakt. Die is ook nooit de bak ingedraaid. Ik denk dat er wel een of andere manier op wordt gevonden. waardoor uh, nou ja, een goede schikking uh, wordt getroffen. Ja, wij moesten hier op de redactie ook heel erg denken aan Berlusconi, natuurlijk. Hè? De ene rechtszaak ja, nou, naar de precies. andere. De Zelf ene voordeling de naar de andere. Ja. Ja. ja. Dus uh, nee, zo'n zo vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. Goed. Ik denk dat het dan wel goed komt. Oké, okay. Michou Bazou, modereporter bij De Telegraaf over Dolce Gabbana. Dank je wel. En daarvoor spraken wij met Erik de Vlieger over de problemen op Formentera. En de eigenaar van het schip, de Dwinger. Goed, straks Casa Luna op deze zender. Morgen bent u in de vertrouwde handen van Chris Keijne. Ik wens u een hele mooie en hele rustige nacht. Goedenacht, vrienden.